6 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij Waco in de Amerikaanse staat Texas zijn doden gevallen... na een explosie in een fabriek voor kunstmest. Sommige media spreken van tientallen doden en honderden gewonden. Op tv-zenders zijn veel brandende gebouwen te zien. De omgeving van de fabriek wordt ontruimd. Mensen worden opgevangen in een sportcomplex. De kunstmestfabriek staat in West, een plaatsje iets ten noorden van Waco... en zo'n 130 kilometer ten zuiden van Dallas. Willem-Alexander laat zien dat hij goed beseft dat er in de moderne democratie geen plaats is voor een koning die zich bemoeit met de politiek. Dat zegt het PVDA-Kamerlid Recourt in een reactie op het interview van de NOS en RTL met het koningspaar. Toch is het volgens Recourt niet zo dat de weg nu vrij is voor een ceremonieel koningschap. Daar gaat de politiek over, zegt hij. Willem-Alexander zei in het gesprek dat hij geen probleem heeft met een puur ceremonieel koningschap. Ook D66-leider Pechtold vindt het goed dat het aanstaand koningspaar... er blijk van geeft open te staan voor een eigentijdse invulling van het koningschap. De Amerikaanse Senaat gaat niet akkoord met een cruciaal deel... van de wapenwet van president Obama. De Senaat keurde het wetsvoorstel af dat wapenverkopers verplicht... om de achtergrond van kopers te onderzoeken. De afwijzing wordt gezien als een flinke tegenvaller voor Obama. Zijn wapenwet was een van de speerpunten van zijn verkiezingscampagne... Obama zei direct na de stemming dat hij er alles aan doet om toch te komen tot een strengere wapenwet. Het gaat weer iets beter met de grote pensioenfondsen. In het eerste kwartaal zagen de drie grootste fondsen van Nederland de reserves weer iets groeien. Het Fonds voor de Werknemers in de Metaal, PME, denkt dat de pensioenen volgend jaar niet verder verlaagd hoeven te worden. Ook de dekkingsgraad van het Fonds Zorg en Welzijn verbeteren. Bij het ambtenarenfonds ABP zijn de reserves ook toegenomen... maar niet genoeg om een mogelijke korting eind dit jaar te voorkomen. Het weer, eerst wolkenvelden en af en toe regen... later in de ochtend vanuit het westen droog en volop zon. Bij een vrij krachtige tot harde zuidwestenwind wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is donderdag 18 april, goedemorgen. Een ceremonieel of inhoudelijk koningschap. Een koning dicht bij de mensen en Bertha 38. We praten vanochtend uitgebreid na over het interview met de aanstaande koning en koningin. En dat doen we onder meer met koninklijk huisverslaggever Menno Reemeyer... en hoogleraar staats- en bestuursrecht Jit Peters. Wessel de Jong in Washington heeft het druk vanochtend. Hij vertelt zo het laatste nieuws over de aanslagen in Boston... en de gifbrief aan Obama. De wapenwet van Obama, want die heeft het niet gehaald. En dan is er ook nog die ontplofte kunstmestfabriek. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen daarvan zijn. De Tweede Kamer maakt zich op voor het debat met staatssecretaris Steven vandaag... van Justitie over de dood van asielzoeker Dolmatov. Dat beschouwen we voor, uiteraard. En we zijn in afwachting van nieuwe cijfers over de werkloosheid. Er is trouwens nog wel wat werk te vinden, maar Robin Visser weet waar. Jazeker, in vier grote steden is het vandaag ambachtendag... en wij gaan vandaag wanden wisselen, glas in lood zetten en ijs maken. En er is muziek in dit Radio 1-journaal. Om te beginnen van Train...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 Zes minuten over zes is het. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. We praten u bij over het nieuws van de afgelopen uren. Ja, en daar is in die laatste uren een uh, kunstmestfabriek ontploft. bij Waco in Texas, in de Verenigde Staten. Een ooggetuige filmde de explosie. De beelden zijn indrukwekkend. Correspondent Wessel de Jong in Washington. Wessel, we hebben beelden gezien inmiddels. zijn langsgekomen op verschillende media in Amerika. Van een enorme explosie. Wat kan jij vertellen? Wat is er bekend inmiddels? Ja, en heel veel vuur hè, zie je steeds ook uh, op die beelden, inderdaad. Nou, zojuist heb ik geluisterd naar de directeur van het Hillcrest Hospital in, uh, in Waco. Die spreekt van 66 gewonden in zijn ziekenhuis. Waaronder ook het, natuurlijk een aantal ernstige zwaargewonden. Maar zwaargewonden komen er eigenlijk al nu niet meer bij, zegt hij. Alleen nog maar, uh, maar gewonden. Er uh, waren ook veel patiënten met brandwonden. Nou, die heeft de directeur meteen doorgestuurd naar een brandwondencentrum in Dallas... Uh, ...ook twee kinderen gewond geraakt. Heeft hij naar een kinderziekenhuis doorgestuurd. Maar wat ik van hieruit niet kan overzien... ...of hij het enige ziekenhuis is dat hier uh, patiënten verpleegt. Dus, uh, of, met andere woorden, dus best kans dat het, uh, het aantal veel hoger is... ...dan die 66 uh, gewonden die deze directeur heeft gezien. De CNN bijvoorbeeld spreekt van 100 gewonden. Dus het, kan, het aantal kan wel degelijk meer zijn. Ja. Er zijn ook wel berichten over doden, Wessel, maar daar is nog, die zijn nog niet bevestigd. Nee, precies. Er is een bericht over, over twee doden, maar dat weet verder niemand eh, precies zeker. Die doden zouden meteen direct na die explosie zijn gevallen. En natuurlijk ook onduidelijk is wat er eh, aan de hand is met dat bejaardenhuis... wat je in verschillende media ziet opduiken. Reuters meldt dat eh, daar direct in de buurt van die, eh, van die kunstmestfabriek... dat daar dus een bejaardenhuis gedeeltelijk is ingestort. Dat daar alle mogelijke mensen zouden zijn ingesloten. Maar dat meldt alleen maar Reuters, dus daar is verder geen bevestiging van. En dat zou natuurlijk allemaal nog... Erger kunnen worden ook, want er zou een, een, een tweede tank met kunstmest op het punt staan om te ontploffen. Maar ja, daar, daar houdt de informatie op. Daar is verder niks meer over bekend dan dat dat dreigt. Ja. Is er iets van de oorzaak bekend? Wordt daar al over gepraat? Nee, eigenlijk niet. Uh, eigenlijk om bijna dat het zo voor de hand liggend is natuurlijk. Een, een kunstmestfabriek uh, waar veel met ammoniak wordt gewerkt. Dat is natuurlijk uh, per definitie eigenlijk uh, uh, zeer explosief materiaal. Ammoniak is natuurlijk bovendien natuurlijk ook nog ongelooflijk giftig. Zodra je dat op je huid krijgt, uh, loop je ongelooflijke brandwonden op. En ook als je dat inademt, is het natuurlijk bijzonder schadelijk. Dus dat is ook de reden waarom dat West Texas, zoals dat plaatsje daar heet... waarom dat ook uh, meteen helemaal ontruimd is. Maar ik denk dat het ook nog wel nuttig is om erbij te zeggen... dat deze zaak dus, deze explosie dus absoluut niks met, met terrorisme. Daar denkt niemand aan. Er is geen enkel verband met Boston. Gewoon echt waarschijnlijk gewoon een, een groot ongeluk. Goed. Nou, uh, Wessel, hou ons op de hoogte vanuit Washington. Dank je wel uh, voor nu. Willem-Alexander vindt het geen enkel probleem... om een koning te zijn met alleen maar een ceremoniële rol. Mocht de Tweede Kamer dat willen, zei hij gisteravond... tijdens het televisie-interview van NOS en RTL. Als het wetgevingsproces democratisch en volgens de regels van de grondwet gaat, accepteer ik alles. Daar heb ik helemaal geen probleem mee, daar ben ik koning voor. En als daar een handtekening van mij onder moet komen, dan komt hij er. We van een aankamerlid de, de vertelt hoe de uitspraak van Willem-Alexander, hoe hij die heeft opgevat. Als een juiste taakopvatting van de nieuwe koning, dat is de juiste opvatting. Namelijk als democratisch een besluit wordt genomen, dan is het niet aan de koning om daar invloed op uit te oefenen of om dat tegen te houden. En zo heb ik hem ook verstaan, dat heb ik erg gewaardeerd. Ik moet eerlijk zeggen, het kan ook eigenlijk niet anders in een democratie. Het is zeker geen betoog voor ceremonieel koningschap, dat heeft hij niet gezegd. D66-leider Pechtold vindt het goed dat het aanstaande koningspaar... er blijk van geeft met de tijd mee te gaan... en open te staan voor een eigen tijdse invulling van het koningschap. In het interview legde de prins uit dat het koningschap geen duobaan is. Er is maar één koning in Nederland. En op dit moment is dat Beatrix. En na 30 april ben ik dat waarschijnlijk. Als het allemaal doorgaat, in ieder geval als die handtekening gezet wordt. Dus uh, nee, er, is, is een, er is niet zoiets als een duobaan. Er is maar één nee. staatshoofd en die hebben staatsrechtelijke verplichtingen... En zo, ja, zo gaat het. Dit interview werd gehouden door... Uh... Nee, dat zeg ik verkeerd. Uh, D66-leider Pechtelt, daar hebben we het net over gehad. Nee, het gaat toch over Marielle Tweebeke en Rick Niemand. Bij Paul Witteman vertelde ze hoe het gesprek met het aanstaande koningspaar verliep. Excuus. Van tevoren had ik een, een paar dingen opgeschreven. Hadden we samen dingen gezegd. We willen met jou zei, open gesprek. En waarin we hem beter leren kennen. En dat ook echt als een gesprek voelt. In plaats van in het verleden wel eens wat duwen en trekken. Ik vond het ook uh, heel opmerkelijk. Er zit gewoon een, een volwassen vent. Uh, met zelfvertrouwen. vertrouwen. Ja. Ja. Straks in deze uitzending meer over het interview. Is Amerikaanse president Obama niet gelukt om de Senaat achter een cruciaal deel van zijn wapenwet te krijgen? De Senaat keurde het wetsvoorstel af dat wapenverkopers verplicht om de achtergrond van kopers te onderzoeken. 54 senatoren stemden voor, maar er waren er 60 nodig. Obama is daar boos over. So, all in all, this was a pretty shameful day for Washington. But this effort is not over. I want to make it clear to the American people. We can still bring about meaningful changes that reduce gun violence. Een beschamende dag voor Washington, noemde president Obama uit. En hij zegt dat hij er alles aan doet om toch te komen tot een strengere wapenwet. Scholieren uit het voortgezet onderwijs willen dat ze meer begeleiding krijgen bij het kiezen van een vervolgstudie. Dat staat in een rapport van het Landelijk Actiecomité Scholieren, afgekort het LAX. Volgens het LAX schiet de begeleiding tekort in aanloop naar de studiekeuze. Nu vervullen universiteiten en hogescholen vaak die functie. De studiekeuzetest is echt iets wat uh, veel eerder moet gebeuren. In klas 4 eigenlijk al. Veel scholieren beginnen pas heel erg laat met oriënteren. Ik denk dat ze uh, nu vooral heel erg er zelf alleen voor staan. En te weinig door een school al in een vroeg stadium geprikkeld worden... om uh, er meer mee te gaan doen. Nederlandse Vereniging van Schooldekanen en Leerlingbegeleiders... wil dat de onderwijsinspectie niet alleen toeziet op slagingspercentages... maar ook kijkt naar het succes van leerlingen in hun vervolgopleiding. En in Zwolle werd gisteravond een straat afgezet omdat er mogelijk explosieven in een huis lagen. Politie kwam in actie na een tip. We zijn aan de loop van de avond naar binnen gegaan en we hebben daar stoffen aangetroffen die voor ons verdacht zijn. Het zou dus om stoffen kunnen gaan die al dan niet in combinatie met andere stoffen tot ontploffing gebracht zouden kunnen worden. Explosieve opruimingsdienst heeft de verdachte stoffen uit het huis gehaald en onderzoekt wat voor stoffen het zijn. De bewoner van het huis is opgepakt. We hebben al wel een verdenking, uh, want ja, explosieve stof in huis hebben, dat mag het niet zomaar. Dus we hebben wel iemand aangehouden, een 44-jarige man is aangehouden als verdachte. En we gaan kijken wat zijn rol is in dit verhaal. En er hoefde, ondanks de dreiging, geen huizen te worden ontruimd. Eerste blik in de kranten leert dat het veel gaat over het koningspaar, het aanstaande koningspaar. Telegraaf heeft de kop Menselijke Koning. Overtuigend televisieoptreden van Willem-Alexander, schrijft de krant. En haalt de quote aan van de aanstaande koning. Ook lintjes doorknippen, dat is vaak heel inhoudelijk. Ja, dat is ook uh, wat trouw eruit haalt: zelfs een lint doorknippen. Kan inhoudelijk zijn, Willem-Alexander heeft geen enkel probleem... met een ceremonieel koningschap, zegt hij in een televisieinterview. Maar wat ook opvalt aan de kranten vanochtend is dat ze niet allemaal kiezen... voor dat interview met de koning en de koningin, aanstaande koning en koningin. Trouw heeft bijvoorbeeld uh, het verhaal over de druk op staatssecretaris Steven... op de voorpagina en het feit dat de detentie al langer een probleem is. Ja, En daar gaat de Volkskrant ook op heen. op de voorpagina. Dolmatov werd niet door de AIVD benaderd, is kop boven het artikeltje. Hoofdartikel trouwens, het belangrijkste artikel, de opening is dat ouders woedend zijn op de AIVD. Ouders zeggen namelijk, er zijn wel ronselaars voor Syrië. In tegenstelling tot wat de AIVD uh, beweert, zeggen ouders wie je zonen uh, naar Syrië zijn afgereisd. Dan nog even naar het AD, die krant opent, met een verhaal over de pensioenfondsen. De kans op tweede verlaging in 2014 lijkt voorlopig afgenomen, want er zou sprake zijn van herstel. hoort hij ook later meer over in onze uitzending. En een foto van uh, Thatcher in de kist. Ja, je ziet Thatcher niet natuurlijk, maar wel de kist met een bloemstuk erop. Um ja, Iron Lady blijft de Britten verdelen. Emotionele uitvaart van Margaret Thatcher. Uh, emoties liepen hoog op, ook uh, gisteren weer. Uh, de diepe rouw wetijverde met blinde haat. Zelfs na haar dood weet Thatcher de Britten nog altijd tot op het bot te verdelen. Al dus het AD vanochtend. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Op half tien het NOS Radio 1 journal. Agenda voor u, dual eye to eye. We gaan naar Mark Robin Visser. Vandaag publiceert het CBS nieuwe werkloosheidscijfers. De verwachting is dat die niet best zullen zijn. Dat er opnieuw een stijging is van de werkloosheid in Nederland. Het aantal banen ja. neemt af. Um, Mark Robin. Jij hebt weer ja. um, ergens goed nieuws gevonden, geloof ja, ik. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Ja, kijk, dat, dat, gaat, dat is natuurlijk helemaal niet goed, denk ik, wat we straks gaan horen. We weten het natuurlijk niet. Maar ik dacht, ja, het kan toch niet alleen maar kommer en kwel zijn? En als je je best doet, dan vind je wat. En zo ben ik vanochtend terechtgekomen gekomen. Een prachtige middenweg in Amsterdam. En ik moet je zeggen, het is me goed dat ik hier niet woon. Want hier, op een hoek, bevindt zich al geruime tijd. Een ijssalon. En dan zal ik je even laten zien. Daar hangt een briefje op het raam. En er staat op. Zeven dagen per week geopend. Hoe warmer het wordt, hoe langer we open zijn. Mm. Nou, ja. Dan weet je het wel, hè. Maar, ik ben hier. Omdat dit, of niet zozeer... Dit ijsselonnetje, maar in ieder geval in die industrie, als ik het tenminste goed begrepen heb, daar is werk. Bijvoorbeeld, hè? ik bedoel, ja, je moet er maar zin in hebben, maar er zijn volgens mij ergere dingen dan ijsdraaien. Uh, wat ik ook ontdekt heb, bijvoorbeeld glas in lood. Er is werk in het glas, in de glasbusiness. Uh, um, Banden wisselen schijnt ook uh, massaal te gebeuren. We weten natuurlijk allemaal waarom, vooral in dit seizoen weer. Dat alle auto's weer op de zomerbanden gaan rijden. Uh, daar is het aan werken. Hoe weet ik dit nou allemaal? Ik heb het niet allemaal zelf bedacht. Dat weet ik omdat vandaag onder andere in Amsterdam... maar ook in andere steden, Rotterdam, Utrecht en Haarlem... is het ambachtendag. En dat is een dag speciaal voor scholieren van het VMBO. Die gaan vandaag op stage. En wat nou zo leuk is, ik mag mee... Dus uh, samen met die lui uh, uh, gaan we een bliksemstage doen vanochtend. Ja, zij beginnen wat later. Maar wie weet mag ik hier straks in dit ijssalonnetje uh, al een ijsje draaien. Mm. Ik weet echt niet hoe het gaat. Ja, dat weet, wat is jouw favoriete smaak? Want dan kijk ik even door het raam. Um, malaga. Is, of die erbij graag. staat. Met stars. Malaga? Ja. Bistage. Nee, malaga. Ma malaga. Of citroen, ook lekker. Even kijken. Ik heb hier vanille, chocolade, chocolade, chocolade koekjes, strachatella, appeltaart, pistache heb ik ja, hier. Ja, lekker. Ja, die is voor Marcel. En dan heb ik nog bloed, sinaasappel, oranje, bloem, mango. Ja, mallega, dat zie ik er niet, uh, niet bij staan, hoor. Oh. 1, 2, 3. Maar ik kan straks wel even gaan vragen. Ja, misschien kan je iets speciaal voor mij maken. Opdracht, ja. Ja, of er in opdracht uh, wordt gewerkt. Mm. En zeg nog even, wat zit er dan in zo'n mallega? Ja, rum, rozijnen. Rumrozijnen. Mm -hmm. Nou, dat moet toch te regelen. Ja, ik, ik weet niet of ik daar om 6 uur s al aan kan komen. Maar we zullen zien hoe ver... We zijn in Amsterdam, tenslotte. Niks is hier te gek. Dus ja, we gaan aan het werk. We zien daar, uh, Lekker, ja. Heerlijk. Op, op de ambachtendag. ja. Goed. Ik zou zeggen, tot straks. We gaan naar Brussel, want het Europarlement debatteert vandaag... over verdere uitbreiding van de Europese Unie met Balkanlanden. Regio staat in een nou, kwaad daglicht vanwege corruptie en politieke chaos. En onze correspondent Thijs H.D. was op het Brusselse festival Balkan Traffic. En daar proberen kunstenaars uit Servië, Bosnië en Albanië... dat beeld wat bij te stellen. Ik vergelijk het vaak, eh, draak met zeven koppen. Hier sla je er één af en daar komt er een bij. Laurence Tassen van de PVV hier in Europa. De PVV is niet voor toetreding van meer uh, lidstaten, zeker niet Kroatië. Daar gaat voorlopig geen enkel land meer toetreden. Marije Cornelissen van GroenLinks. U zit namens de partij op het dossier uitbreiding. Ze moeten ook vooral hard aan de slag met de dingen die wij ook graag willen. Namelijk corruptiebestrijding en uh, mensenrechten verbeteren. Gaat u uh, nog wel uh, zo meteen verderop naar Balkan Traffic? Nou, lijkt me hartstikke leuk. Terwijl in het Europees parlement de bezorgdheid groeit... over de situatie in aspirant lidstaten op de Balkan... start verderop in Brussel het Balkan Traffic Festival. Het podium, waar Balkankunstenaars kunnen laten zien... wat hun regio te bieden heeft. De grootste ster van het festival is natuurlijk Goran Bregovic... met zijn Wedding and Funeral Band. Koper, zegt hij, ofwel de blaasinstrumenten uit de Orkesten. Dat is pas echt energie. Voor inspiratie zoek ik als het ware in vuilnisbakken, zegt Brekovic. En voor hem staan die vuilnisbakken op de Balkan. Geboren uit een Kroatische vader en een Servische moeder... groeide hij uit tot superster in Europa met zijn opzwepende Balkanbeat. Maar de Balkan zelf, zegt hij, wordt in Europa nog altijd gezien als een vuilnisbak... Vol oorlogsleed en andere ellende. We are so fucking small. And even now divided. It's not even Yugoslavia that has some, some power in, in the past. Now we are so small. Na het uiteenvallen van Joegoslavië zijn we allemaal kleine, onbeduidende landjes. Would it maybe be positive to integrate in Europe or in the European Union? We don't know what's happened behind. Whose interests are behind? Ik weet het nog niet wie er beter van wordt. Van de toetreding van de Balkanlanden tot de Europese Unie. Op 1 juli aanstaande komt Kroatië er al bij. De andere landen zitten nog in de wachtkamer. Toch stemt het Bregovic optimistisch. Het was fantastisch eigenlijk. Ja. Alles, de sfeer, ja, ongelooflijk. Het was fantastisch. We heeft u iets met de Balkan? Ja, ik ben getrouwd met de Balkan. Daar staat de Balkan. <laughs> Daar, staat de Balkan. <laughs> Daar staat de Balkan. Waar komt u vanaf, als ik het vraag? Wij kunnen iets leren van die regio, wat uh, Goran Bregovic ook doet. Dus fusie van cultuur, fusie van verschillende achtergronden, uh, en dat zorgt ervoor dat zaken een stuk beter gaan dan uh, als je de dingen uit elkaar trekt, denk ik. What could a country like Holland learn from the Balkan? Yeah, on the south we are a little bit different. You know, we are from the cultures where, where... To have a time to do Wij komen uit een cultuur waar het belangrijk is tijd vrij te houden... om helemaal niets te doen, zegt Bregovic. Je agenda soms leeghouden. Als je jezelf dat niet toestaat, heeft het leven geen enkele zin. Als we niet have tijd om do te doen, is er geen zin om anything. te Balkan. <lacht> Nog één tube uiteraard. Balkanpromotie in Brussel hoorde bijdragen van Tijn Sadeh. Terug naar eigen land. De werkloosheid blijft stijgen. Had het er al eventjes over met Mark-Robin Visser. Later vandaag maakt het CBS nieuwe cijfers bekend. Een van de plaatsen waar de werkloosheid het snelst toeneemt is Ede. Bert van Sloten toog naar De Veluwe. Waar werklozen in het stadhuis Piedeten met uitzendbureaus. in de hoop op die manier een baan te vinden. Vertel. Uh, ik ben sinds een paar weken uh, werkloos geworden. na 38 jaar ING. Ja, niet de eerste ING die ik voor, de, voor mijn neus krijg. Nee. Nee. Uh, ik ben een IT-man. Uh, ik zoek nog steeds werk in de IT. Want ik vind mezelf nog te jong, ook al ben ik 60 om nu al thuis te gaan zitten. En u wil echt weer terug in de ict wel? Ja, ja. En, en maar ook bijvoorbeeld in, in testen ofzo van of zo van de systemen? Een hele andere tak sport. Ik, ja, ik ja. noem het even, omdat ik in mijn achterhoofd dat ik daar nog wel wat voorbij zie komen. Als wij toen de tijd nieuwe versies van software ging installeren, wordt natuurlijk eerst een testraject opgestart. Ja. Ja. Dus ik heb ja. wel enige ervaring met te testen, maar niet dat het mijn specialisme is. Ja, ik vind het, ik vind het een zeer interessante uh, cv, dat wel. Dat kan ik wel eens aangeven. Ik ga kijken of ik daar überhaupt kansen zie. Ik heb er wat in mijn achterhoofd zitten. Vandaar dat ik net even de testen en ontwikkelen noemde. En op dat moment ga ik weer bellen en uitnodigen voor een gesprekje. Een, een langer gesprek dan, dan hij op de speed date. <laughs> Ja? Oké, okay, dat is goed. Heeft u hier wat aan? Dat weet ik nog niet. Het gaat wel heel snel zo. Ja, je kan net je ei vertellen. En dan is het ja, als we iets kunnen vinden, dan maken we een vervolgafspraak. Yeah. Maar dat is natuurlijk ook een speeddate. Ja, precies. En u gaat nu gaat u nog naar de volgende toe? Ik denk dat we al een rondje gaan maken, ja, want uh, dat uurtje is niet voor niks hier uh, gepland. Mag ik u ook wat vragen nog? Zeker wel. Uh, komt iemand voor u, uh, die vertelt even heel in het kort en u heeft zijn cv uh, yeah. gekregen... Yeah. wat hij wil, wat hij kan. Yeah. En dan? Nou, wat, waar het om gaat is dat we heel kort mensen even in ogen zien... dat we weten wat voor, voor een type ze zijn... of ze passen in een omgeving waar ze, waar ze zich in voelen passen. Um, deze meneer die net voorbij kwam, die, uh, ja, die zie ik echt wel als iemand die in de ICT thuis, uh, thuis kan, kan horen... Um, en vervolgens, ik, heb, ik, ik, ik teken dan aan of ik daar uh, kansen in zie. Ja, maar u, er staan uh, twee merktekens. Mag ik ze onthullen? Twee plusjes, ja. ja, ja, ja twee plusjes. En, dat betekent uh, dat hij goed is? Ja, dat we daar mogelijkheden in zien, ja. En, uh, en vervolgens ga ik dan daarna ga ik, uh, kijken, inderdaad, wat ik tegen uh, meneer zelf ook al zei. Of, of we mogelijkheden zien. En dan ga ik hem uitnodigen voor een gesprek op kantoor. Nou, kijk eens aan. Er is dus nog hoop. En om half tien worden de werkloosheidscijfers gepresenteerd. Het NLS Radio 1 Journaal. Sport. Spaanse wielrenner Daniel Moreno heeft de Waalse pijl gewonnen. Bauke Mollema was met negende plaats de beste Nederlander. In de slotklim verspeelde hij zijn kans op meer. Ja, ik raakte... Het was het plan eigenlijk om... Uh, uh, ja, als een van de eerste door die uh, s te gaan halverwege. En uh, helemaal onderaan op een kilometer zag ik nog goed. Maar toen, uh, ja, toen raakte ik daar ingesloten en dan... Dan zit je gewoon te ver. En dan. Kijk, die, die, die tien fietslengtes die je dan misschien achter ligt. Ja, dat uh, maak je niet zo nog goed. De wedstrijd bij de vrouwen. werd voor de vijfde keer gewonnen door Marianne Vos. Ze dankte haar zegen vooral aan het optreden van haar ploeg. Vorig jaar moest ik een flinke inspanning leveren. om uh, de oversteek te maken naar de kopgroep. En dit jaar uh, hadden we met de ploeg de koers eigenlijk uitstekend in controle. Proevenootje hebben we. Heel goed werk verricht om mij uh, nou ja, zo fris mogelijk aan de voeten te krijgen. en ja, Dat is heel goed gelukt. Ik heb weinig inspanning hoeven leveren. en Natuurlijk gaan die 130 kilometer toch in de benen zitten. Maar ik was relatief fris en ik uh, voelde me onderweg goed. Ja, dan, dan wil je ook heel graag het werk van de ploeg afmaken. Dit was haar derde overwinning in een wereldbekerwedstrijd dit seizoen. De turners Jury van Gelder en Jeffrey Wammes hebben zich geplaatst... voor de finale van de Europese kampioenschappen in Moskou. Van Gelder kwalificeerde zich uiteraard aan de ringen. Wammes deed dat voor vloer en sprong. Michel Bletterman bleef net buiten de 24 beste meerkampers. Hij is eerste reserve voor de finale van vrijdag. Jurgen Streppel is ook de komende twee seizoenen trainer van Willem II. Met uiteraard over voetbal ook is hij dan technisch manager. In die functie volgt hij Mark van Hintem op... die om financiële redenen weg moet. Nederlandse ijshockeyer Mike Dalhuizen... die staat komend seizoen onder contract bij de New York Islanders... club uit de National Hockey League. Verdediger wordt gestald bij Bridgeport Sound Tigers... dat een niveau lager in de American Hockey League uitkomt. Als hij debuteert op het hoogste niveau... dan is Dalhuizen de eerste in Nederland opgeleide ijshokker in de NHL. Straks na half zeven meer over het interview met Willem-Alexander en Maxima. We waren onder andere in Enschede waar we met studenten keken. Dit is Radio 1. Half zeven, bijna het NOS-journaal nu. Dorot Meges, dus goedemorgen. Goedemorgen. Bij Waco in Texas zijn veel gewonden gevallen... door een ontploffing in een fabriek voor kunstmest. Er zouden honderden gewonden zijn en sommige media melden tientallen doden. Op Amerikaanse televisiezenders zijn veel brandende gebouwen te zien. De fabriek staat in West, een plaatsje iets ten noorden van Waco... en zo'n 130 kilometer ten zuiden van Dallas. Willem-Alexander laat zien dat hij goed beseft dat er in de moderne democratie geen plaats is voor een koning die zich bemoeit met de politiek. Dat zegt PvdA-kamerlid Rekhoer in een reactie op het interview met het koningspaar. Toch is het volgens Rekhoer niet zo dat de weg nu vrij is voor een ceremonieel koningschap. Willem-Alexander zei in het gesprek dat hij geen problemen heeft met een puur ceremonieel koningschap. Daar nou, zijn het al zo meteen uitgebreid aandacht voor dat interview van gisteravond.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 Het weer nog, wolkenvelden trekken over. Af en toe valt er regen. Vanuit het westen wordt het vanochtend droog. Daarna schijnt de zon volop. De zuidwestenwind neemt toe naar krachtig tot hard. Het wordt 12 graden op de wadden, 15 in het binnenland. Ook morgen zon met af en toe een bui. Dan wordt het wel wat kouder dan vandaag. Verkeersinformatie, René Passet, goeiemorgen. Goeiemorgen, Lara. Is het al een beetje druk? Nee, maar bij Arnhem is zelf wat aan de hand. Op de A50 zijn de werkzaamheden uitgelopen. Uh, het gaat allemaal niet al te lang meer duren... maar voorlopig zijn twee rijstroken dicht van Arnhem naar het zuiden. En dat levert file op uh, tussen Heteren en Knoop het Valburg. Nu al twee kilometer. Dat loopt natuurlijk razendsnel op. Voor de rest twee dagelijkse files. Op de A7 aan Dam bij Purmerend Zuid al drie kilometer. En de A15 Rotterdam Europort bij Spijkenisse twee kilometer.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 Goedemorgen, het is twee minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. In Japan zijn ze erg blij dat de kroonprinses Masako... naar de inhuldiging van Willem-Alexander gaat. Ze is namelijk al jaren zwaar depressief, dus het is bijzonder dat ze komt. We beginnen met het koningspaar zelf. Ja, Willem-Alexander en Maxima waren in hun laatste interview... voor die abdicatie openhartig en persoonlijk. Naast vragen over hoe die het koningschap gaat invullen... was er ook ruimte voor persoonlijke details. Willem-Alexander overwogen om door het leven te gaan als koning Willem IV. Maar hij koos uiteindelijk toch voor koning Willem-Alexander... want hij wil geen uh, koeiennaam. Tot allereerst is mijn naam Willem-Alexander. Het is gewoon één naam en ik heb mijn hele leven, 46 jaar... doorgebracht als Willem-Alexander. Aan de andere kant, uh, ja, je bent geen nummer. Willem IV <laughs> ja, staat naast Bertha 38 in de wijn. Uh... Nou, u zegt het, <laughs> ik zou het niet durven zeggen, maar goed... Hoewel het, uh, al het nu hij het natuurlijk al wist, was de toespraak van zijn moeder uh, op 28 januari over haar aftreden, toch nog best spannend. Ja, je weet het op dat moment al meer dan een jaar. En toch, uh, die paar minuten, of dat half uurtje, zeg voordat de RVD het, uh, de aankondiging eruit deed dat er een uh, televisieuitzending uh, uh, uh, zou zijn mm -hmm. om zeven uur. Dus ja, op dat moment kan het niet meer terug. Op dat moment is dus definitief. De drie dochters, Amalia, Alexa, Alexia en Ariane... zijn er op 30 april de hele dag bij. En de oudste, Amalia, begrijpt heel goed... wat de nieuwe baan van haar vader ook voor haar betekent. Amalia, die, is, die beseft het heel goed dat, uh, dat daarna is zij aan de beurt. Haar ja, eerste vraag zin? was aan mij van... hoeveel jaar ga jij het doen? Ik vind niet meer ze dat nu of van een streep in mijn agenda zet. Uh, ze weten het precies. Ze weten het precies. Ze weten uh, het heel goed. En wat was uw antwoord? Ja, dat zou je wel willen weten. Meneer Alexander en Maxima zijn ook ingegaan... op de afwezigheid van prins Friso, die sinds een ski-ongeluk in coma ligt. We zijn als een heel hecht gezin opgegroeid. We zijn drie broers binnen 2,5 jaar van elkaar. We hebben veel samen meegemaakt. We hebben... En dan wil je natuurlijk dat iedereen daarbij is. En zo'n ongeluk in een gezin, in welk gezin dan ook, is gewoon verschrikkelijk. Ehm... Um... Ja, dus ik vind het. Uh, die tragisch. De prins voegde er nog aan toe dat er niets is veranderd. in de situatie van Frizo. Prins en prinsessen maakten ook bekend nog een tijd last te hebben gehad. van de aanslag op Koninginnedag 2009. door die auto inreed op de optocht. waar ook de familie deel van uitmaakte. Na uh, Koninginnedag aanslag heb ik één maand gehad. waar elke. Uh, ja. auto die te veel remde. waar ik. Ja, ik had soort dus van natuurlijke of instinctieve uh, reactie. Niet alleen maar voor jezelf. Nou, na, na Apeldoorn uh, moet ik zeggen, liep ik met mijn uh, secretaris... van mijn uh, uh, Verenigde Naties adviesorgaan door New York heen. En hij vroeg me, hoe gaat het nou met je? Dat is een maand later. Ik zei, nou, ik ben er wel overheen. Totdat zo'n New Yorkse taxi over een putdeksel heen uh, denderde naast ben ik ongeveer bij me in de armen sprong. Dus, <laughs> ja, uh, het... het het neemt wel een tijdje voordat je er overheen bent. Die geluiden die, die blijven zo bij je dat je instinctief toch reageert en omkijkt. Koningsdag is vanaf volgend jaar op de verjaardag van Willem-Alexander. Dus op 27 april. Veel uh, van zijn uh, Koninginnedag-tradities van zijn moeder blijven intact. Inclusief het koekhappen. Het, het geestige is dat er veel veel mensen ja, grappen over maken. Maar als je vraagt wat wil je dan veranderen, dan weet niemand het. Ja, ko Het is eigenlijk toch gewoon heel leuk. Ja, maar we hebben niet zo vaak gekoekhapt. Ja, zo vaak gekoekhapt. Ik heb Gemaak... twee keer gekoekhapt over de laatste 15 jaar. Eén keer in, de, in Deventer, de Koekstad. Ja, en de tweede keer was voor een recordpoging in Scheveningen. Nou, er komt in ieder geval uh, geen défilé meer zoals zijn oma deed, want dat past volgens de prins echt niet meer bij deze tijd. Heel veel mensen hebben dat gezien. Natuurlijk gisteravond dat interview. Allemaal naar het koningspaar, aanstaande koningspaar gekeken. Zo ook de studenten van het genootschap Jus Sanctus in Enschede. Die gingen samen voor de televisie zitten. Ja, we hebben zo een uh, bol van uh, Tidis' promotie. En dan gaan we ook nog... Uh... Interview kijken met, uh, met Maxima. Bij de Druppelt hier langzaam vol in de sociëteit. Ja, Aan de muur een portret van Koningin Beatrix en Prins Klaus. Dat ja, is toch de, de majesteit van het land. Dat is mooi om zo'n project hier op te hangen. De krukken worden klaargezet en jij zit vast. Ja, ik heb uh, alvast even de beste plek uitgezocht. Goed uh, zicht op het scherm. Wat verwacht je van het interview? Um ja ik vond nu nog niet echt te vraag. Ik uh, kijk er gewoon even aan. Uh. Is het goed om zo'n interview nu, nu te zien, zo, vlak voor de inhuldiging? Ik denk wel dat het inderdaad uh, de, de binding met het volk uh, even extra versterkt. Ja, dat wel. Want uh, zo heel veel met je optredens heeft uh, Willem-Alexander de afgelopen tijd ook weer niet gehad Dus uh, ja, wel even een goede, goede bekendmaking. En, uh, Extra aandacht. Uiteraard ontbreekt ook de oranje bitter niet. Dan gaan jullie zo meteen even mee proosten. Ja, dat hoort erbij. Dat is onze, onze traditie altijd. En voor het uh, ere van Hare en majesteit de koningin drinken we dan een uh, oranje bittertje. En dan kijk je ook even naar het portret. Uiteraard, als je met de rug naartoe staat, dan uh, dat is dat niet de bedoeling. Dan uh, kan je wel een sanctie verwachten. Heren vanmorgens, knoopt u al uw jasje dicht in niet mogelijk. Neemt u oranje bitter in uw linkerhand. Heren vanmorgens, eliminatie. Eliminatie. eliminatie. Lekker? Heerlijk. Al genieten, ja. Het hoort ook bij een feestelijk moment natuurlijk. Dus dat maakt hem vaak wel extra lekker. Op 28 januari. Ja, en na deze toast begint het interview. En dan kijken de studenten aandachtig naar het grote scherm. Het belangrijkste is dat je authentiek blijft. Als je niet authentiek bent. Even tussendoor, hoe even vind je het tot nu toe? Nieuwe Prachtig. Uh, ja. wat, wat is je tot nu toe het meest opgevangen? Uh, ja, ik denk ja, de, uh, uh, hoe, hoe ze eigenlijk uh, tactisch opstellen. Dat zal ook niet veranderen. Ten opzichte, ja, voor, de, voor Nederland. Die heel dicht bij de mensen. Hoe vind jij het tot nu toe? Ik vind het wel mooi om een keer de koning aan het woord te hebben. Normaal is je eigenlijk nooit aan het woord uh, in de media. En, uh, ja, nu ineens uh, hoor je hem echt spreken. Een beetje meer uh, wat voor persoon het ook uh, is en zo. En uh, ja, wat hij een beetje voor ogen heeft. Ja, ik vind het wel mooi mooi uh, om te horen zo. Bevalt je dat wat hij voor ogen heeft? Ja, tot nu toe vind ik het wel... Ja, wel het komt wel goed over. Zoals je Als je een uh, vriendelijke koning. Hartelijk ja, bedankt voor dit gesprek. Dank u wel. Heel hartelijk dank. en dan is het interview afgelopen. Ja, het einde van het interview. Ja, wat vond je ervan? Ja, het, uh, een paar dingen zijn bevestigd. Een aantal dingen wat mij opviel was toch al... Uh, ja, uh, een beetje dubbel. En ik kan het heel informeel, af en toe. Met uh, uh, u, en jij, geen protocollen. Uh, maar uh, ze hebben het wel eerlijk uh, over de koning. En dat scheidt ze toch oh, wel heel uh, duidelijk. Dat viel uh, mij best wel op. Wat een mooi interview. Um, ik denk ook dat menig politicus van het interview wel eens kan leren. Uh, Wat dan? Ik heb nog nooit iemand gewoon direct een uh, journalist in uitlachen. En gewoon eerlijk zijn van. Haha, denk je echt dat ik daar een antwoord ga geven? Uh, dat mogen politici af en toe ook wel eens doen. Dat ze als ze iets weten van ja, dat is helemaal niet handig, dat ze dat gaan vertellen. Dat ze dat niet vertellen. Dat vond ik wel mooi om te zien. Ik vond het jammer dat er ja, toch een soort van geneuzeld werd... over kritieken die ze de laatste tijd gekregen hebben. Het vakantiehuis, de mantel die ze erbij pakten... en wat de dierenbescherming daar wel niet zou vinden. Het ja. zijn dingen waarvan ik denk... die hoeven in zo'n interview helemaal niet ter sprake te komen. Ik vond het mooi te zien hoe ze die scheiding hadden... tussen uh, wat zij zijn als functie. Hè, de staatrechtelijke ceremonie, zoals ze uh, de abdicatie uh, noemde en dan een, een rol van de familie, dat is een heel, heel duidelijke scheiding is had. Terwijl je dat toch, ja, je moet het wel met je familie doen. Uh, dat vond ik, uh, ja, eigenlijk dat is hetgene wat ik uit het interview heb onthouden. Studenten van het genootschap US Sanctus... keken dus naar het interview van het koninklijk paar, aanstaand koninklijk paar... samen met verslaggever Martijn van der Zanden. Een nieuwe therapie. IC-patiënten trekken baantjes in het zwembad... terwijl verplegers alle apparatuur droog proberen te houden. Het zou goed voor ze zijn. U hoort zo dadelijk hoe het zit. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Ja, Lara zei het net al, het is groot nieuws in Japan... dat de Japanse kroonprinses Masako naar Nederland komt... voor de inhuldiging van Willem-Alexander als koning. Masako wordt al bijna tien jaar geplaagd door zware depressies. Zeven jaar geleden was ze voor het laatst in het buitenland. Masako was toen, niet toevallig, ook in Nederland. Koningin Beatrix had haar uitgenodigd, zodat ze wat kon uitrusten. We gaan erover praten met journalist Kjeld Duits in Japan. Uh, Kjeld, waarom maakt de reis van de kroonprinses zoveel los in Japan? Nou, het is heel bijzonder. Zoals je net uh, zelf ook al zei, het is uh, voor het eerst in, het, in zes jaar dat ze we weer naar het buitenland gaat. Maar het het is voor het eerst in elf jaar dat ze op een officiële reis naar het buitenland gaat. En ook in Japan zelf is ze heel zelden in het openbaar. Na de ramp in 2011 in Japan met de tsunami... ...was ze maar een keer of twee in het rampgebied in het eerste jaar. En ze heeft hele grote psychische problemen. In de Japanse pers wordt het beschreven als aanpassingsproblemen door stress. En dat kwam in het begin omdat zij eh, een mannelijke erfgenaam moest leveren. En dat lukte niet. Ze had eh, drie miskramen en uiteindelijk is er een meisje geboren. Eh, een jaar of vijf daarna werd er een jongetje geboren in het gezin van de jongere broer van eh, de kroonprins. Dus de troonopvolging is uiteindelijk wel opgelost. In Japan kunnen vrouwen namelijk eh, de troon niet opvolgen. Maar ze staat al jaren onder ontzettend veel stress hier. In Nederland kennen wij niet anders dan uh, vrouwelijke koningen, koninginnen. Um, waarom kan de keizer niet worden opgevolgd door een vrouw? Ja, dat is een regel die al heel lang bestaat in Japan en uh, dat is oorspronkelijk begonnen omdat een uh, vrouwelijke keizer in Japan gebruiken ze het woord keizerin enkel maar voor de echtgenoot van de keizer. Maar een vrouwelijke keizer, uh, vele honderden jaren geleden heeft enorme problemen opgeleverd en daarna hebben ze besloten van: oké, okay, dat nooit meer. Oh. Oké, okay. wat voor problemen waren dat dan? <laughs> um, zij is geschanteerd door uh, mannen. En uh, zodoende kon ze haar uh, taken niet meer uitvoeren. Hmm. Zeg, wie bepaalt al die strenge regels eigenlijk? Het is in de wet vastgelegd en het staat ook in de regels van de keizerlijke hofhouding. Men heeft um, in 2006 uh, wel een discussie in Japan gehad om die uh, wet aan te passen... En ehm, toen werd net bekend dat de vrouw van de jongere broer van de kroonprins zwanger werd. En op het moment dat bekend werd dat, hij een, dat ze een zoontje zouden krijgen, hield die discussie in één keer op. Hmm. Nu gaat ze uiteindelijk toch op reis hè? weer naar Nederland. Dat is ook wel bijzonder, ja. hè? want uh, zij leidt aan zware depressies. We kennen natuurlijk uh, in Nederland prins Klaus die daar uh, ook last van had. He heeft zij... Op een andere manier ook nog een speciale band met Nederland? Ja, de kroonprins in Nederland, Willem-Alexander, en de kroonprins in Japan, die zijn hele goede vrienden en die bezoeken elkaar regelmatig. Ze hebben elkaar onlangs ook in New York nog gesproken toen Willem-Alexander daar op bezoek was. Oké, okay. nou, wij zijn benieuwd uh, of het goed zal gaan met Massa... en hoe uh, zij haar bezoek aan Nederland zal ervaren. Kjeld Duits vanuit Japan, dankjewel. Gaan we weer naar Amsterdam. Daar is Mark Robin Visser vanochtend. Hij heeft het over ambachten, want daar is nog wel degelijk werk in te vinden. Zeker voor uh, jonge mensen. Dan kun je kiezen tussen banden wisselen en ijs maken. En Mark Robin Visser kiest voor ijs maken. Toch? Ja, natuurlijk, ja. dat is toch een prachtig begin, ijsmaken. En uh, ja, we zijn nu binnen, we zijn bij het IJskuipje. Dat is een, een zaak met, uh, met verschillende uh, winkeltjes. En het wordt dan op één centrale plek gemaakt. En speciaal voor ons, maakt Edwin de Koeier nu, een chocoladeijsje. Is dat een populair... Ja, dat is populair ja, dus een chocolade beetje... chocolade is wel een van de toppers. Ik denk van alle smaak is dat degene die het hard loopt. En nu is die ook wel heel lekker. hoor. We maken die echt met Zaanse cacao en uh, echte chocolade. Kijk. De machine staat op min 18 graden. Ja, mensen, we noemen dit bokken in, het, in, het, in de ijswereld. Dus Dat het ambachtelijke. Ambachtelijke, heel ambachtelijke. Je kunt ook zien, je kunt erin kijken. De machine gaat draaien nu. En het hele proces gebeurt voor je ogen. Zie je gewoon het, het, de vloeibare ijsmix veranderen straks. Een heel mooi stevig gekneed uh, ijsje. Het water loopt me nu al in de mond. Ja, nou Hoe duurt lang op, duurt dit? Een Kleine tien minuutjes. En nou, dan dan ook, laten we dit even lekker draaien. Een ijsje voor jullie. <laughs> Meneer Roos... We staan erbij en we kijken ernaar. Ja, Houdt u ervan? ervan? Ja, zeker. Hoewel ik het nu van, uh, wel heel vroeg vind, hoor. voor, uh, voor nah, Ja, <laughs> een klein ijsje gaat er toch wel in? Nou, we, we kunnen hem niet bewaren, dus dan moet hij toch maar op. Ben, ja, anders gaat hij kapot. Ja. Luisteraars, meneer Roos is directeur van Jink. En meneer Roos vertelde me net dat Jink niets betekent. Nee, Jink is een naam die een soort associatie moet oproepen van jongeren en bedrijven. Want wat wij doen, wij, wij zorgen dat jongeren in achterstandswijken... zo goed mogelijk op de arbeidsmarkt worden voorbereid. En dat doen we door ze al heel vroeg kennis te laten maken met het bedrijfsleven. te laten zien wat voor beroepen er zijn. Beroepsoriëntatie op de werkvloer. Sociale vaardigheden aan te leren. Ja. En, en laten zien wat ondernemerschap is. En uh, dat doen we vandaag ook, maar dan uh, heel specifiek voor de ambachten... Uh, we gaan de 700 kinderen op de Jink uh, ja laten kennismaken met wat ambachtsbedrijven zijn. Want, heb ik begrepen, die jeugd die weet dat helemaal niet. Even naar de ijsmaker vragen. Is, weet de jeugd hoe dat gaat, ijsmaken? Uh, nee, nee, dat weten heel weinig mensen hoe dat gaat. Dus ze zijn altijd wel verrast als ze binnenkomen. Dan vertellen wij van, uh, dat er twee soorten, uh, verschillende soorten ijs zijn: zoals sorbetijs, dat wordt ah. van vruchten gemaakt. Of uh, roomijs, van echte melk. Nu nagaan. Ja, ja, dat wist ik ook al. Nee. Ja, dat is ook zo. Hij staat nu met een enorme schep in dat apparaat uh, ja. te frutten. Ja. ja, ze vinden het natuurlijk helemaal geweldig... als ze hier binnenlopen en ze bouwen helemaal meekijken. Dus ik zie het hele proces. Ik vind het ook geweldig. En meneer ja, nee, nee, ik vind het ook heel interessant. Ik ben trouwens zelf ook meer van de Malaga, moet ik, uh, moet ik heel eerlijk ja, zeggen. Ja, Lara wilde Malaga-ijs. Dat moeten we toch nog eventjes... Uh, ja, ja, ja, ja, ja. Hoe zit dat? Nou, dat wij ook maken gemaakt? geen Malaga-ijs. het uh, gaat niet door, Lara, want dat uh, maken ze hier uh, niet. Waarom niet? Ijskuipje is een Nederlands concept. Dus wij maken alleen maar Nederlandse uh, ijsmaken. En ja. we hebben natuurlijk al een varianten. De mark, en dat is bij ons uh, boerenjongens. Lara, oh. uh, is dat ook goed? Ja, wat zit daar dan in? Wat, wat, zit, zit daar ook, wat zit daar ook uh, in? Er zit ook alcohol al in. Dus <laughs> oh, ik sta er weer mooi op. Dankjewel. <laughs> nee, in plaats van masala wijn, de Italianen gebruiken masala wijn, doen wij natuurlijk uh, Nederlandse gebruiken we gebruiken. Oh, daarvoor. dat is toch ook lekker, Lara. Heerlijk. Ja. Ja. Hé, hey, Mark Robin. Ja? Hoe zit dat dan met pistache-ijs? Met al die Nederlandse pistache-noten? Pistache, nou, wil Marcel ook nog weten hoe het met pistache-ijs zit? Ja. Nou, daar zijn we heel bijzonder in. Wij gebruiken echt Bronto-pistache-nootjes. Dat zijn de, de meest Pure pistasnoten die je op de markt kan vinden. Ja. Die worden gemalen bij ons. Maar dat is toch niet Nederlands? Uh, nee, helaas groeien die niet aan de bomen in Nederland. Nou dan. <laughs> en dan importeren we ook <laughs> wel een smaak. En dan kan die rum er ook we wel in. We leren er elke dag wat bij hier, echt. He? Ik, uh, we gaan nu eerst het chocoladeijs afmaken. Daarna zien we wel of we nog aan de malaga en de pistache toe. En meneer, misschien heeft meneer Roos ook nog wel een voorkeur. Maar dat horen we straks na zevenen wel. Mark de Robin zeer ambachteling bezig vanochtend. Heerlijk. René Passet. Met goed nieuws over de A50. Ik wil want... eigenlijk vragen wat jouw favoriet is. <laughs> Ja, maar ja, ik vind mallig ook wel erg ja, lekker. Hè? Nou, vertel, hoe staat het op de weg? <laughs> nou, dat is met koffiesmaakjes. Okay. Nou, die A50 dus, daar heb ik goed nieuws over. Want alle rijstroken zijn zojuist geopend. De werkzaamheden die zijn daar uh, zeker een uur uitgelopen. Nou, die vielen nog wegkrijgen. En dat wordt nog wat lastig in de ochtendspits. Tussen Renkum en Knap het Valburg staat 5 kilometer. Voor de rest valt het nog mee met de dagelijkse files. Maar het is wel alweer druk aan de zuidkant van Rotterdam. Vooral op de A15 naar Europort. Oké, okay. verwacht je nog iets bijzonders verder? Nee, nee, want het, uh, het zou regenen in de ochtendspits, vertelt ze gisteravond nog maar dat, uh, is, uh, dat is, is meegevallen dus valt de uh, ochtendspits ook mee oké okay. tot later René. hoi Het NOS Radio 1 Journaal and stones, start, stones, start, grinding down the fading track in an old and busted Cadillac, like, like. my honeybee you're as zone as could be to me ticket lines and taxi cabs anything for you my friend my friend Professor Rose Jackson, maar ze komt gewoon uit Amsterdam. Haar nieuwe cd, All the King's Horses. Negen minuten voor zeven is het. Opmerkelijk nieuws uit het UMC Sint-Radboud in Nijmegen. Want daar gaan ze met ernstig zieke patiënten zwemmen. Patiënten die op de intensive care aan de beademing liggen. Dat zou het herstel bevorderen, is de verwachting. Professor Hans van der Hoeve is hoofd van de IC... in het Universitaire Ziekenhuis in Nijmegen. En is onze uitzending. Meneer van der Hoeve, goedemorgen. Hoe doet u dat? Zwemmen met een patiënt aan een beademingsmachine, neem ik aan? Ja, die gaan aan een ademingsmachine, aan een mobiel beademingsapparaat. Het is niet hetzelfde beademingsapparaat als op de intensive care verdeling zelf. Maar we hebben daar een goede vervanging voor waarmee je kunt lopen... waarbij de verpleegkundige als het ware met een beademingsapparaat over haar schouder... langs het zwembad met zo'n patiënt mee kan lopen. En heeft daar meneer Van der Hoeven de patiënt enige zeggenschap in... Uiteraard, ja, uiteraard. Maar die moet wel, ik kan me voorstellen dat niet iedereen dat wil of durft. Nee, er zijn natuurlijk sowieso denk ik, mensen die een enkel hebben aan zwemmen of uh, angst hebben voor water. Dus uiteraard wordt dat eerst met de patiënt besproken of die dat wel zou willen. En bovendien moet hij natuurlijk al een heel aantal criteria voldoen, wil hij uiteindelijk in dat zwembad mogen. En in de allereerste acute fase van ernstige ziekte gebeurt dat uiteraard niet als de patiënt daar nog instabiel voor is. Ja, want, want wat er gebeurt met... Uh zoiets als zwemmen, is dat bijvoorbeeld je hartslag omhoog gaat... je ademhaling gaat wat sneller. Kunnen, ja. kunnen alle patiënten dat aan? U zegt al oh, een bepaald soort zeker niet, maar uh, de rest, hoe zit dat bij de rest? Nou, je kiest daar natuurlijk heel bewust voor. Maar aan de andere kant is dat natuurlijk ook de bedoeling. Hè? De bedoeling van trainen is dat je hartslag omhoog gaat... en dat je sneller moet ademhalen en dat je uiteindelijk meer spieren ophoudt. Uh -huh. Want dat zou uiteindelijk natuurlijk ook het effect moeten zijn... op lange termijn en op het, op het eerder herstellen van dat soort patiënten. Maar waarom gaat u met deze mensen dan niet... Um... Bijvoorbeeld uh, andere bewegingen doen, uh, lopen, wandelen? Nou, dat gebeurt ook. Het is, uh, dat zwemmen is een onderdeel van een heel uitgebreid zeg maar, trainingsprogramma. En dat varieert inderdaad van het uit bed gaan tot het hebben van een bedfiets. Hè. Dus een fiets die je op het bed kunt monteren waarmee mensen kunnen oefenen. Mm -hmm. Ook lopen in een, in een sportschaal aan de bademingsapparaat of in een sportschool, dat gebeurt ook. Uh, maar uh, het grote voordeel van dat zwemmen is, is dat je dat eigenlijk veel eerder kan doen. Dus mensen die eigenlijk heel weinig kracht hebben en nauwelijks nog hun armen kunnen bewegen... of hun benen kunnen bewegen, kunnen dat vaak heel goed in het zwembad. En staan bijvoorbeeld naast het bed is voor een, is voor een intensive care patiënt een geweldige inspanning. Mm -hmm. Maar in het water lukt dat vaak uh, heel snel. En dat geeft ook een geweldig ja, psychologisch voordeel van die mensen. Ze zien dat ze zichzelf weer... Ja, Enigszins kunnen bedruipen, dat ze mee kunnen helpen aan hun eigen beter worden. En dat, uh, ja, dat geeft natuurlijk een geweldige stimulans om door te gaan. Ja, dat bevordert be be be be be ook het herstel, kan ik me voorstellen. En, en, in belangrijke mate. ik denk dat dat ook een heel belangrijk onderdeel is. Het idee dat je zelf niet meer afhankelijk bent. van alle hulpverleners om je heen, maar dat je zelf iets kan doen aan het herstel. dat is denk ik een hele belangrijke stap in het uiteindelijk beter worden van, van onze patiënten. Ja. En dat weten we ook wel. Uh, Weliswaar weten we nog niet het effect van zwemmen, hè, specifiek van het zwembad. Maar we weten wel dat het effect van vroegtijdig trainen... dat dat niet alleen het lichaam beter maakt, ja. nog... maar ook de geest beter maakt. Meneer Van der Hoeven, even een praktische vraag. Want uh, ik vraag me af, is dat speciaal water nog? Want hoe zit dat met, met wonden, uh, littekens? Ja, nou, dat is dus een van de groepen mensen die daarvan uitgesloten zijn. Hè. En kun je je goed voorstellen dat je niet wil... Dat je dat water allerlei kruisinfecties zou krijgen. Nee, nee. Dus dat betekent dat, nee, dat het water uh, zeg maar extra gezuiverd wordt en gecontroleerd wordt. na iedere zwembeurt. Uh, maar dat we ook bepaalde mensen met inderdaad open wonden. of mensen die multiresistente bacteriën bij zich dragen. dat we die ook niet naar het zwembad okay. laten gaan. Ja. Meneer van der Hoever, er is veel discussie ook op dit moment over de kosten in de zorg. Um, en um, behandelingen die duur zijn. Hoe is dat bij deze behandeling? Want het lijkt me niet uh, het goedkoopste. Nou, uiteraard is het, het, het aanleggen van de zwembad is inderdaad niet het, uh, het goedkoopste. De begeleiding kan, uh, het... van deze patiënten? Ja, dat, dat zal duidelijk zijn. De begeleiding, dat valt overigens heel erg mee. We hebben uitgerekend dat het per behandeling, en dat is dan, uh, dan ben je zo alles bij elkaar twee uur bezig. Mm. Dat het een 250 euro extra zou kosten. Maar als dat natuurlijk uiteindelijk dagen eerder van de intensive care oplevert, dan denk ik dat je dat uiteindelijk heel snel terugverdient. Dus ik denk dat het met die kosten. Uh, ...heel erg meevalt. Het is vooral de inspanning die het team wil doen om dit voor elkaar te krijgen... ...maar dat het met de kosten uiteindelijk heel erg mee zal vallen. Duidelijk. Professor Hans van der Hoeven, hoofd van de IC in Nijmegen. Dank u wel. Graag gedaan. Het NOS Radio en Journaal Overzicht. De ja, ochtendkranten pakken natuurlijk uit met de televisieoptreden van Willem-Alexander en Maxima. De Telegraaf noemt Willem-Alexander een menselijke koning. Volgens het Nederlands Dagblad wil hij die een dienende koning worden. De Volkskrant schrijft dat de zorgpremie maandelijks met 15 euro omlaag kan. Die premieverlaging kan volgens de Belangenvereniging van Medici betaald worden vanwege een hoge winst. De negen Nederlandse ziektekostenverzekeraars hebben in 2012 samen zo'n 1,4 miljard euro winst gemaakt. De Tweede Kamer zijn bijna alle partijen voorstander van zo'n premieverlaging. Minister van Volksgezondheid, Edith Schippers, liet weten dat ze zo'n premiedaling wel verwacht. Maar ze wilde verzekeraars daar niet toe verplichten. Diabetes dreigt voor 250.000 niet-bejaarde Nederlanders. In trouw staat dat die groep al een verhoogde suikerspiegel heeft. En dat kan binnen zes jaar diabetes worden. Volgens cijfers van het RIVM neemt het aantal diabetes sinds 2000 toe. Momenteel hebben 750.000 Nederlanders een verhoogd risico. Te dikke mensen, of bij wie de in de familie voorkomt... zouden er volgens trouw goed aan doen om naar de huisarts te gaan. En in het AD staat dat het beter gaat met de grote pensioenfondsen. De oorzaak zijn de goede winsten op de beurzen. De stijging ook van de gemiddelde rente. En daardoor is de kans kleiner dat er een tweede pensioenverlaging komt. Hoort u ook meer over in onze uitzending later. Volgens de Volkskrant zijn er wel degelijk rondselaars voor jihadisten in Syrië. Ouders van wie de zonen in Syrië zitten hebben aangifte gedaan tegen twee mannen. Die zouden de jongens hebben gehersenspoeld en opgehitst. En zo dadelijk na het uh, journaal van 7 uur het uh, koningspaar uiteraard, en staatssecretaris Teven Kamp.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 Daarmee rijd je direct naar het goedkoopste tankstation in de buurt. Geen ondernemer? Prima, gewoon downloaden. De gratis app van MKB Brandstof. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook het 4 mei-concert met Diederik van Vleuten en Amsterdam Sinfonietta. Koop snel uw kaarten op Concertgebouw.nl Wij zorgen goed voor ondernemers... Kijk op mkbbrandstof.nl